7 uur, Jurij Stubenitski met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft in de stad Khan Sheikhoun zeker twintig burgers gedood. Het leger opende het vuur op een begrafenisstoet. Waarnemers van de Verenigde Naties, die juist een bezoek brachten aan de stad... waren getuigen van de aanval. Bij de beschieting zijn ook voertuigen van de VN geraakt. Voor zover bekend zijn de waarnemers ongedeerd. Het is onduidelijk waarom het leger heeft geschoten. De VN-waarnemers zijn in Syrië om toezicht te houden op een staakt het vuren... Van het bestand is tot nu toe niets terechtgekomen. In heel Europa zijn de beurzen met verlies gesloten. Dat is een direct gevolg van het mislukken van de formatiegesprekken in Griekenland. Ook de rente op schuldpapier van Italië en Spanje bleef stijgen. De AIX-index sloot op 296 punten... terwijl de beurs vanochtend, na goede cijfers over de Duitse economie... de dag nog positief was begonnen. De gesprekken over een nieuwe Griekse regering liepen vanmiddag definitief stuk.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 Na morgen een paar drogere dagen met meer zon. Dit was het NOS Journaal. ANBB Verkeersinformatie. Van de drukke avondspits zijn nog drie files over. Eentje op de A10-de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenol 3 kilometer. A12-de richting Arnhem bij Bunnek 2 kilometer. En op de A27-Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de afwit Avelingen 4 kilometer. Op zoek naar een topscorer...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 Mocht u de komende dagen met 130 kilometer per uur in de linkerbaan hangen... en opeens een klein rood autootje in uw achteruitkijkspiegel zien opdoemen... dat u naar rechts toetert, dan is de kans groot dat het onze gasten is. Kanta Rijdster van het eerste uur... die een passioneel boek heeft geschreven over de hipste brommobiel van het land... Op stap met de benenwagen. Hier is Karin Spank. Uw presentator is Jelly Brouwer. Heeft die eigenlijk een naam, die benenwagen? Nee, ik noem hem gewoon Kanta. Ja. En, en is het een hij of een zij? Uh, ik heb wel onder de motorkap gekeken... maar ik kan het verschil tussen mannenautootjes en vrouwenautootjes niet zo goed Niet onderscheiden. Nee, nee. Er staat wel een, een nummerboord op, hè? Of um, niet de, meer nu? Nee, ze, um, verzeker, ja, nee ik, op de mijne staat het. Ja, op echte, die van jou. Access ja. um, Stroll heeft het logo natuurlijk wat eruit ziet als een kentekenbord. Uh, ja. En dat heb ik voor en achterop geplakt. En dat is natuurlijk zo toepasselijk, want dit autootje geeft mij toegang niet zozeer tot iedereen, maar tot overal. Ja. Dus, uh, en zo werd het Access for All. Ja, precies, ja, ja. Dus heel goed herkenbaar, als wij Access for All zien rijden, ben jij het. Dat ben ik dan, ja. ja. Uh, en ik neem aan dat je nu ook per kant daar hier naartoe bent ja, gekomen. Ja, hier voor de deur. Ja. En hoe doe je dat eigenlijk normaal? Stel dat je nu naar Den Haag had gemoeten, wat doe je dan? Pak je dan de kanta ook eens nee, nee, vanuit nee, Amsterdam? Wat, nee, dan ben je drie of vier uur onderweg. Dat is een beetje veel. Mm. Hij, hij gaat zo 40 kilometer per uur. En, en de stad natuurlijk langzamer. Dat, dan stoplichten en ander verkeer. Um, nee, dan ga ik met het autootje naar het station. en Dan neem ik daar de trein. En dan neem ik waar ik zijn moet, de taxi. En dat autootje kan dan altijd ergens staan... bij het centraal station in Amsterdam? Ja, dat ja, is altijd veel plekken. Je mag met een kanta uh, ook op de stoep parkeren... En je moet altijd een beetje opletten. Want je moet hem ook niet zo asociaal neerzetten. dat mensen met kinderwagens of rolstoelen of kopjes. Dus dan niet meer langs, langs ja. kunnen. Ja. Dus je moet een beetje opletten. Maar er zijn natuurlijk. Het zijn kleine autootjes, dus je kan ze makkelijk kwijt. En je zegt wel Den Haag, dat zou iets te ver zijn. maar je bent ermee naar Polen gereden. Ja, maar dat, uh, dat is dan ook echt wel een onderneming. <lacht> een plezier toch? Ja, ja dat. En dat, dat begon ermee. Um, een vriend van mij die zei echt systematisch. ja, dat is geen auto, dat is een vehikel. En. Um, hij ging een paar jaar in, in, uh, in Berlijn wonen en zei tegen allerlei mensen... Van, kom langs, een groot huis en, en kom logeren. Dus toen hij dat aankon, dan zei ik van nou, dan kom ik toch ook met de kanta. <lacht> en toen barstte hij een lachen uit. Ze zei, ja, nou ja dat, dat, um, dat ga je dus niet halen. Hè? En, doe maar niet, want ik zou ook veel te ongerust worden. Toen heb ik dat... Ik had in de tijd een vriend die, die er ook wel mee reed als ik te moe was. Dus we hebben dat toen toch besproken en uitgerekend hoe ver het was ongeveer, wisten wij veel... Um, de auto een goede beurt laten geven bij de fabriek. En, um, en toen zijn we weggegaan. En het heeft we, we hebben besloten om niet te gaan kamperen. Want dan moet je allemaal spullen meenemen. En wat ook. En dat kan natuurlijk ook niet. Ja, in die kant nou, he, Het kan al. als je een tentje meeneemt, dan moet je ook in matrassen en slaapzakken. Ja. En, dat voor je 22, en de rolstoel moest ik ook mee. Ja. Um, dus we hebben onderweg in pensioens gelogeerd. En we hebben, ik heb het bijgehouden. We hebben daar 28 uur over gedaan. 28 uur? Dus je moet over de provinciale wegen natuurlijk. En, en die zijn... De afstand is dan ook heel erg anders. Als je over de snelweg gaat, is het van Amsterdam naar Berlijn iets van 800 kilometer. Maar over de Provinciale wegen is het anderhalf keer zoveel, 1200 kilometer. En tegelijkertijd, het was zo leuk om het te doen. Um, ik vond het in Nederland echt al heel prettig. Ik rij af en toe, doe het niet vaak hoor, maar dan rij ik zo met de kant. Je ziet echt de mooie kanten ook van het landschap. heel anders dan wanneer je over de snelweg gaat en steeds maar die panelen langs je hebt. Die geluidswerende muren. Je gaat echt he, ja, door de polders en, en, en over de hei. En, ja, ja. Je, je memoreert beetje... ook dit verhaal he, ja. in je boek. Dat je echt denkt als lezer van wauw dat ze dat heeft gedaan. Maar dan gaat er nog een vrouw ja, overheen ja, in precies. jouw boek. Ja. Dat is helemaal. Die, die heeft heel Europa zo ongeveer bereisd. Ja, Babs Goethe die heeft, uh, die heeft op een gegeven moment besloten... dat ze naar Santiago de Compostela wilde op pelgrimstocht. Alleen, zij loopt heel erg slecht. en uh, uh, heeft dus ook een kanta en dacht... Kan dat niet met de kanten? En je, dat kan. Ze heeft wel een. Ze heeft een, een. haar bestaande kant heeft ze toen omgeruild bij Weijenberg. voor eentje met een uh, grotere motorinhoud. Dat is de fabrikant Weijenberg. Ja, mm -hmm. je, je moet natuurlijk wel de Pyreneeën over. Omdat ja, dat, dat is nogal wat. <laughs> en ze heeft dat gehaald. Ze heeft het, geloof ik, in zeven weken tijd gereden of zo. van uh, Arnemuiden, waar ze woont. Eerst begonnen bij. echt bovenaan, ook bij het Pieterspad in, uh, in Friesland. En naar beneden. Via uh, België, Frankrijk, Spanje. En toen was ze daar en toen dacht ze... Ja, maar ik wil nog helemaal niet naar huis. En toen heeft ze uh, nog maandenlang rondgetoerd. Ze is toen via Portugal naar beneden gegaan helemaal. Naar de Middellandse Zee. is toen langs de Spaanse kust verder gegaan. En toen weer omhoog langs Barcelona. Doorgestoken door Italië. <laughs> Kroatië heeft daar weer de boot genomen naar Italië. En is toen via Oostenrijk en Duitsland na 14 maanden en 16.000 kilometer thuisgekomen. Waanzinnig, ja. En dat allemaal met 45 kilometer ja. per uur. Ongelooflijk verhaal. Is te lezen in jouw boek De Benenwagen, het succesverhaal van de Kanta. Nou, daar gaan we het zo over hebben, maar we gaan het ook even over de actualiteit hebben. Bijvoorbeeld, zoals daar is, de PSP. Daar heb je jarenlang voor ja. gewerkt. Een van de partijen die in de tijd opging. een van de vier partijen die opging in, in GroenLinks. GroenLinks. Tofik DiBi. Ja. Daar ben jij niet echt een fan van, begreep nee, ik, via Twitter. Nee. Ik, um, ik vind het net als zo'n mannequin. Ik kan hem niet goed velen. En ik heb ook nooit gedacht van... nou, dat is nou echt een hele slimme redenering. Of je hebt nu een goed plan. Ik, ik, ik heb nooit gedacht bij hem van... Uh, kijk eens, daar hebben we wat aan. Um, hij doet het wel oké okay in het parlement. Maar ja, ik vind hem bepaald niet met kop en schouders bovenuit steken. Nee. Hij krijgt ook flink van langs. Hè? Bert ja. Wagendorp vanochtend, ja, de ochtend. Ja. Uh, ja, Holman, gisteren. Ja, in ja kant maar doet het wat we, met zo'n leus. Ik ga, de, ik ga interne verkiezingen aan met bam. Nou, dan disqualificeer je jezelf echt op een ongenadeloze manier. Het probleem is, ik ben ook niet een heel groot voorstander van SAP. Ik, ik kom ook echt nog uit de PSP. En um, het idee dat je... Uh, militair kunt ingrijpen om ergens vrede te krijgen. Dat, dat, is to dat ligt toch ja. bij PSP'ers niet zo makkelijk. gevoelig. En dat ze zich zo om de tuin heeft laten leiden met dat Koendis-verhaal. En, en uh, dat het alleen maar puur politie zou zijn. en nou, Daar is er helemaal niets van terecht gekomen. Ze hebben amper opleiding gekregen. Het werkt ook helemaal niet in die context. Dat je mensen hebt die ja vervolgens uh, ze hebben wapens en die worden gewoon gejat. En, je weet dat het niet gaat werken. En dan toch maar dat ze ik ben van haar ook niet echt een groot hm. fan. Femke dus maar is nog niet vergeten, begrijp ik. Nee, nee, ik, uh, ik heb nog heel veel pijn dat hij vertrokken is. Hm. Ja. En heb je een alternatief? Nee, nog niet echt. Laat je je stem nog steeds horen binnen GroenLinks? Ben je lid? Nee, ik ben, ik ben wel lid, maar ik ga niet naar vergaderingen. Geen zin nee. in? Nee, en ik ben ook steeds minder... Over, ik weet wel dat het moet. En wel als er verkiezingen zijn, dan stem ik ook altijd wel. Maar ik heb ondertussen... Al, ja, ik heb heel sterk de indruk dat partijpolitiek er niet zoveel meer toe doet. Sterker nog, dat wat Nederland doet zo sterk wordt bepaald... door uh, internationale uh, ontwikkelingen. Uh, door supranationale organen, zoals bijvoorbeeld de uh, Europese Unie. Maar ook door de VN en door de World Trade. Ook, al, al dat soort... En, ja, dat... Het maakt wel uit... En, en kun je dan als burger nog iets ondernemen... en, en je, je stem op de een of andere manier yes. toch laten horen? Soms wel. En tegelijkertijd met grote kwesties. Ja, dat lukt dus haast niet. Wat, wat kun je nu als eenling, als enkeling... wat kun je als politieke partij nog doen met al dat gedoe met de bankencrisis? Ik bedoel, het is zo ontzettend onduidelijk wat je nog kan. Terwijl tegelijkertijd... ik word dan ook wel weer enthousiast van dat initiatief van G500. De jongeren die zeggen... wij gaan dus nu met z'n allen een, een, samen een strijdplan op, opstellen. En we gaan dat. Ik vind dat... Ja, toch ook wel weer heel, heel prettig dat mm -hmm. mensen... Dat er... dat soort plannen worden Ja, dat ze de ontwikkeld. politiek serieus nemen. In plaats van dat, zoals we dat bij wilden zien... dat de politiek zelf alleen maar gaat roepen... dat de politiek grote onzin is. Mm -hmm. uh, ik heb liever dat je de politiek wel serieus neemt. En dat als je zegt... Ik zou zelf ook niet gauw zeggen dat onzin is. Ik zou wel zeggen, het is heel belangrijk. Alleen, het is niet langer meer het parlement... waar als enige onze beslissingen worden genomen. Ja. Je moet je op veel meer dingen richten. En je moet op veel meer... Uh, vlakken proberen je invloed te doen gelden. Bijvoorbeeld, Bits of Freedom doet dat ook. Heel veel lobbyen. Dat, dat helpt dan toch. Um, ze hebben in Nederland als eerste voor elkaar gekregen um, het idee van netneutraliteit. Dat providers niet mogen zeggen: van, Nou, we gaan ja. dit afknijpen en dat mogen jullie wel. En, Een van de onderwerpen waar jij ook al jarenlang ja. voor strijdt. Ja, en dus je kan wel dingen, maar het parlement is daar in de loop der jaren minder belangrijk in geworden. En dat betekent niet dat je het weg moet gooien. Het betekent wel dat je het belang daarvan een beetje moet relativeren. En, um, dus ja, ja, en ook geen reden voor gaan. jou het lidmaatschap van die politieke nee. partij dan op te zetten. Nee. Nee. Nee. En, en al helemaal niet om niet te gaan kiezen. Dat vind ik, dat, daar heb je al helemaal niks aan. Nee, dat doen we niet. Nee. Nee. Uh, we keken net uh, naar de teletekspagina en, nee. en, en luisterden naar het nieuws... Uh, geschokt was je toen je uh, het bericht hoorde van de Syriërs... die zijn gedood in het bijzijn uh, van VN. Yeah. Daar word jij echt beroerd van. Yeah, nou, ja, het sowieso. Bedoel, het is al maanden bezig daar... Uh, Arend Doornbos, een correspondent in het Midden-Oosten... Uh -huh. die s'avonds heel trouw... hoeveel mensen er die dag zijn omgekomen in Syrië... tenminste dat bekend is. En dat zijn er echt 40, 50 per dag. En het gaat maar door, het uh -huh. gaat maar door. Hij, heeft, hij is gewoon zijn bevolking aan het uitmoren. En de VN... Ja, nee, waarnemers. Het enige, nee, je kan hierin zeggen een lichtpuntje, want het is wel heel erg cynisch... Maar dat er nu mensen worden neergemaakt, notabene in een begrafenisstoet in aanwezigheid van de VN. Ja. ja, dan moet je dus ook wel je consequenties uittrekken. Het is echt gewoon alles op zetten alles om die man weg te krijgen. En mm. hij maakt zich volkomen onmogelijk, ook natuurlijk onder Arabische uh, omringende landen. Wat daar gebeurt, is echt buiten alle perken. Mm. Yeah. <laughs> Goed, dat gezegd hebbende, uh, uh, huishoudelijke mededeling. De tegel ligt daar en uh, kanta-rijders en niet-kanta-rijders... kunnen zich melden in het komende uur. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar radiokunstof.nl Of uh, meld u op Twitter, hashtag Radio Kunststof. En op die tegel schreef je, tien jaar geleden was je hier te gast... Uh, de natuurlijke dood is vrijwel uitgestorven, schreef je toen. Dat was naar aanleiding van je boek, uh, dat was verscheen... de dood als doordrukstrip. Is er iets veranderd? Trouwens, in de afgelopen tien jaar, als het gaat om jouw opvatting over euthanasie? Nee, niet zo. Um, er is in Nederland wel iets veranderd. Het is nu net iets makkelijker geworden om uh, een verzoek in te dienen voor euthanasie, Duur man dat je aan het dementeren bent. Vroeger was dat heel erg moeilijk. <tus> Um, maar zelfmoord ligt nog steeds heel erg ingewikkeld, heel erg gevoelig. En mensen zijn nog steeds erg bang om daar openlijk over te spreken. Uit angst dat een gesprek daarover meteen maakt dat mensen naar de pillen grijpen. Alsof die inderdaad zomaar voor elkaar liggen. Zijn. Ja. Um, wat ik wel nou ja, aan de ene kant bemoedigend vind, aan de andere kant ook. toch bijna navrant. Um, er is nu in Amerika een beweging uh, opgestaan. Um, uh, waarin wordt gepleit voor de natuurlijke dood. Tegelijkertijd dat je echt moet gaan pleiten voor de natuurlijke dood. Dan realiseer je toch ook wel hoe ver we zijn gekomen. Ja. En dat is precies waar mijn opmerking op dat tegeltje op, op, op, op sloeg. We zijn zo gewend geraakt om als iemand ziek is alles op alles te zetten. Door te dat, gaan. En dat door het door gaan. moeite kost om dood te gaan zelfs. Uh -huh. Nee, niet echt dat je soms ook moet bevechten dat je dood mag. Of dat je moet zeggen, weet je, het is... Fijn dat jullie nog een andere therapie hebben. Maar dat betekent weer dat ik heel erg ziek word. En dat ik elke dag naar het ziekenhuis moet. Misschien wil ik wel gewoon naar huis. En, en um, uh, weet ik veel wat. Uh, um, nog drie dagen aan het water zitten. Naar de visjes kijken. En, en, en naar de vogeltjes luisteren. Dan steeds maar weer naar het ziekenhuis. Misschien moet ik mijn energie voor iets anders gebruiken. En die beweging in de uh, Verenigde Staten. Is dat ons voorland, denk je? Nou, yes. Ik je dat het zover hier nee. zou kunnen komen. Het is eerder andersom. In Amerika is natuurlijk euthanasie uh, amper toegestaan ja. op een paar staten na. En ik denk dat dit wel een van de voorbodes is... dat daar toch steeds meer mensen zeggen... ja, maar zoals het nu gaat, zo willen we dat niet meer. Ja. En dat het een eerste stap is op weg naar toch een, misschien een pleidooi... voor acceptatie van euthanasie. Goed, Karin Spink. voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, je publiceerde uh, inmiddels elf boeken en mm. ontzettend veel uh, columns. Uh, je favoriete onderwerpen zijn gezondheid, internet, technologie, burgerrechten en politiek, zoals we net al hoorden. En uh, voor je werk ontving je verschillende prijzen, waarvan de uh, Van Praagprijs denk ik wel het meest belangrijk is hè, voor jou. 2009 kreeg je die, Humanistisch Verbond. En uh, sinds 1994 rijd jij in een gehandicapten autootje. <laughs> Driemaal woordwaarde. Ja. Yeah. <laughs> en uh, met, die, uh, met dat eerste autootje uh, uh, ben je zelfs naar Polen gereden. Nee, nee, nee, ook niet. Met Kanta ben ik naar Polen. Met de... Het allereerste autootje was een Arola. Ja. Uh, die werd ja, wel gemaakt door Weinberg, maar dat was niet hun ontwerp. Ze hebben dat autootje uit uh, Frankrijk gehaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. Um, en, maar het was een beetje een krakkemikkergodetje. Um, heel veel lawaai, uh, schokbrekers van een niks. Een Het was echt een koekblik. Ik herinner me trouwens nog Renate Rubenstein. Die, die had volgens er ook mij zijn. Een Precies. van mijn eerste, ja. of niet? Die had er ook een. Ja. En... <coughs> um, die Arola was ook slecht aanpasbaar. Je kon veel minder dingen daarmee doen. Ja, veel minder voorzieningen daarin treffen. dan je eigenlijk zou willen. Mm -hmm. En naarmate Waaienberg zich natuurlijk specialiseerde daarin. kwamen steeds meer mensen. Ja, ik heb ook iets. maar dit lukt me niet. kan je daar niet iets voor maken? Dus op een gegeven moment dachten ze, ja, dit, dit is leuk omdat. Dit maar ja, dat gaat dus niet echt werken. En toen heeft Dick Waaienberg. toenmalig eigenaar van het bedrijf zijn oude droom opgepakt. Hij had altijd idee, ik wil een goed gehandicapte autootje maken. Met die Arola dacht hij, van, nee, nou ben ik er. Toen is hij van vooraf aan begonnen. En is hij gaan nadenken, wat kun je nou precies? Wat moet je? Wat heb je nodig? En ook, hoe maak je zo'n auto aanpasbaar? Mm -hmm. um, terwijl je tegelijkertijd wel een soort van vast ontwerp hebt. Dus hij moest meer of meer modulair worden opgebouwd. Um, maar ja, met welke handicaps moet je dan rekening houden? Wat voor soort problemen hebben mensen? Hoe kan je dat ondervangen? Waarmee kunnen we rekening houden en wat niet? En uh, hoe zet je dat in elkaar? En, en de ergonomie daarvan is ook heel belangrijk. Zeker als het gaat om mensen met een handicap. Om je een voorbeeld te geven. Um, er zit zo'n knopje voor het licht. Mm -hmm. En daar zit een behoorlijk zware zekering onder... En dat is omdat, ja, ik doe hem daar wel met mijn vingers om. Ja. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Die, slaan al, die kunnen het alleen maar doen door met hun vuist op dat ding te slaan. Dat moeten ze geen teerknopjes. zijn? Nee, dus dat moet echt een behoorlijk robuust ding zijn. Ja. En dan blijkt dat het handig is om in al die kanten maar zo'n zware zekering te zetten. Nou, zo zijn er heel veel dingen. Welk materiaal gebruik je? Waar moet je op voorbereid zijn? Waar moet je auto tegen kunnen? Er dus worden hele andere eisen aangesteld dan aan een gewone personenauto of aan een brommobiel. Want in de inleiding werd gesproken over brommobielen. Dat is het niet, hè? Een kanta is geen brommobiel. Een brommobiel is een 45-kilometer-autootje. Je hebt daar een bromrijbewijs voor nodig. Je mag er niet meer op het fietspad. Je mag er niet meer op de stoep parkeren. En eh, daar gelden vele, veel strengere regels voor. Terwijl met de kanta mag je... Overal? Bijna alles. Je mag ja. zelfs in uh, voetgangersgebieden... als je tenminste maar aanpast aan de snelheid. Dan moet je dus niet uh, 30 kilometer gaan rijden. Jij Bent inmiddels een ontzettende specialist, want ja, ja. je hebt werkelijk alles ja, ja, ja. onderzocht wat ja, ja, te maken ja, ja. onderzoek is, en uh, het zit barstens vol met uh, leuke en interessante verhalen. Onder andere uh, Dick Waaienberg, dus uh, de eigenaar van, uh, van de zaak, en ja, net uh, toen eigen hij heeft, hij heeft de zaak verkocht, oh, ja, verkocht. in 2003. Maar ja, ben ik ben nou het groot van? gemaakt, ja. en uh, ja. nou ja, er staan ontzettend veel dingen in waar ik geen idee van had. Bijvoorbeeld dat Dick Waienberg uh, een autocoureur is van oorsprong. nou, hoe gek kan het leven verlopen? Ja, hij is op zijn 17 dag gaan sleutelen aan, aan racewagens. De vader van een vriendje had daar een of zo. En hij, hij, was zo dus, ja, hij was goed in dat sleutelen, ja. dus dat ging allemaal prima. Dus voordat hij het wist, deed hij dat heel erg vaak. En het grappige bij, je zou als fysiotherapeut van een voetbalploeg nooit promoveren tot de spits. Maar als monteur van racewagens kan je promoveren tot coureur. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En, dat sleutel aan auto's, dat was wat hij echt fantastisch vond. Proberen te zorgen dat die auto alles doet wat jij nodig hebt. Proberen die auto zo te maken dat, ja, dat de bestuurder en de auto één worden. En dat is natuurlijk precies wat je nodig hebt voor een gehandicapte auto. Dus het klinkt heel erg raar dat een coureur een gehandicapte autootje bouwt. M maar zo is het begonnen. Ja, ja. En niet één uh, kant hij is hetzelfde, het zijn de, allemaal verschillende ja. auto's. Aan de buitenkant zien ze allemaal hetzelfde uit, behalve de kleur. Je hebt uh, rode, witte, grijze of zilver en groene. Maar vooral rode? Ja, heel veel rode. En die vallen ook het meest op natuurlijk. Dat en dat heeft echt. dan ook weer met die Ferrari-liefde ja, van ja, ja, te ja, maken Ja, ze zijn Ferrari-rood, echt. Maar, <laughs> ja. was zo kort, maar aan de binnenkant, er zijn heel veel verschillende aanpassingen. Um, um, het stuur kan in het midden, het kan links en het kan rechts. De richting aanwijzen is links en rechts. Je kan kniegas geven... Uh, de klaksoneren met je elleboog. Um, mensen die uh, uh, met joystick besturing rijden. Een, een, uh, een lifter in voor de rollator. Een lift in voor de rolstoel. Je hebt tegenwoordig zelfs inrijkanta's. Echt helemaal fenomenaal. Um, inrijkanta's, dat je met je rolstoel ja. zo... Je, je, je doet de achterdeur open met een afstandsbediening. Je laat hem door zijn achterwielen heen zakken. Totdat hij de grond raakt. Dan rijd je erin. Het is alleen maar een leeg doos zo te zien. Je rijdt erin, je vergrendelt je rolstoel op de bestuurdersplaats. En je zit dus stuur. Oh, je blijft gewoon in je rolstoel. zitten. Je blijft in, in je rolstoel zitten. En dan gaat hij weer omhoog op zijn achterwielen. Je klapt het deurtje dicht en je rijdt weg. Ja. Het is echt. Nee, het is een soort van babouska. Ja, dat schrijf je ook. En uh, de reden, of, uh, dat is ook wel mooi, die formulering die je gebruikt... dat uh, het eigenlijk het enige hulpattribuut is van gehandicapten... waar niet-gehandicapten jaloers op zijn. Nee. Dat, dat blijkt ook wel uit het enthousiasme waarmee je uh, over de nee. kant haar vertelt. Nee, um het gaat niet alleen over de kanten... We zijn al twee jaar bezig met een heel groot project mm -hmm. over de kanten. Het boeker is daar één van. De andere twee mensen die dit project hebben bedacht en opgezet... Maartje Nevian, documentairemaakster, en Bert Kommerij, radiomaker... vonden de kanten altijd heel erg leuk. Van, Kijk, zo'n kek autootje in de stad. En wat een fantastische vormgeving. En wat een leuk ding om te fotograferen. En wel handig, zo'n autootje. Nooit heel Sterk geassocieerd met... dat is voor mensen met makken. En, en helemaal los van jou, hè? Want ja, Bert visie. Kommerij ja. die had gewoon een, een soort fotoproject... op ja. internet onderhanden. Ja, precies. En op een gegeven moment kwam dat heel toevallig bij elkaar allemaal. En toen... Nee, dat dat verhaal of nu verleden. ja, ja. ja Nevian ja, die maakte precies. dat herinner ik me nog. Die zat op deze plek, op jouw plek, had een documentaire gemaakt over haar dochter en had de, jou toen geïnterviewd. De pillen en het meisje, ja, dat de... ging over die HPV-vaccinaties. Ja. En ze, ze, ze had mij geïnterviewd en had van tevoren al bedacht. Nou, dan wil ik ook een scène mij met z'n tweeën in die kant Want ik wou een keertje mee. Ja. Ja, dat is zo leuk, precies wat heel veel mensen oh, Leuk, mag ik ook een keertje mee. En toen heeft ze daar een paar uh, uh, opnames van gemaakt. en s'avonds een foto gemaakt van ons tweeën in de kanta. Uh, en er voegt zich ogenblikkelijk. het was op Facebook. en er voegt zich ogenblikkelijk iemand bij die conversatie. En die zegt. Hé, hey, dat is een kanta. Wisten jullie dat er een hele grote pool bestaat. van allemaal foto's met rode kantaatjes. Ze raakte die avond helemaal aan de praat. over kanta's en over mensen die gek waren op kanta's. maar verder. Ja, niet gehandicapt waren uh -huh. of zo. En we hebben daar twee uur heen en weer berichtjes gestuurd. En toen is Maartje gaan slapen en die zat zo vol in haar hoofd... dat ze echt, ja, lag een beetje te malen. En heeft ergens zo'n idiote droom gehad die nacht. Zij droomde van een Esther Williams-achtig ballet... met allemaal kantaartjes. Deurtjes open, deurtjes <lacht> dicht. En naar voren, en naar achteren, lampen aan, lampen uit komt de volgende dag met een beetje verkreukeld hoofd... Uh, in het cafeetje binnen waar ze smorgens altijd een kop koffie drinkt... en zegt tegen iemand die ze daar vaker ziet. Ik heb nou toch zo'n rare droom gehad. Een belet met allemaal kantlaatjes. Goh, zegt die man. Weet je eigenlijk wel wat ik doe? Nee, zegt maatje. Ik ben productieleider bij het Nationaal Ballet. Wat een geweldig idee. Kom jij eens een keertje praten met ons? Waarna hij mij opbelde. Spank! Wat er nou is gebeurd. <lacht> toen hebben we Bert erbij gehaald. En toen, dat is twee jaar geleden. En we zijn dus al he, zo lang bezig om dit allemaal voor te bereiden. Om geld te, voor, voor, bij elkaar te krijgen. Te bedenken hoe het moest, met wie we moesten gaan werken. De samenwerking met het Nationaal Ballet inderdaad ook. Want er komt dus echt, is er is nu een Kanta Ballet. Er komt dus echt een Kanta Ballet. 28 juni met... We hopen 60 autootjes. We hebben nog steeds meer rijders nodig. Dus in, 60 autootjes? Alle mensen in Amsterdam, in een kanta... die een beetje fatsoenlijk kunnen rijden. Niet heel ingewikkeld. Je moet één meter afstand kunnen houden... en dan kan je meedoen. Twee middagen repeteren. 60 autootjes. We hebben een aantal solisten. We hebben ook een prima kanta. En het Nationaal Ballet in de gashouden. Zo, rijders meldt u, want dan ja, kun je dus meedoen ja. aan het ballet, begrijp Aanmelden bij wwwhetnationale Of bij ons. Of bij jullie, ja. ja. En in de gashouden, um, met muziek erbij, wordt live uitgevoerd door Robin Rimbaud, scanner. Die allemaal elektronische geluiden heeft gemaakt, gebruikt. Ook heel veel geluiden van de kanta zelf. Het motortje. Uh, de, de ruitenwissers, de klakson, de deuren die dicht en open gaan, het slippen op een de betonvloer en de gashouder. Al dat soort geluiden worden ook gebruikt in, het, in de muziek voor het ballet. En dan heb je een combinatie van dansers en kantariaiden. Ja. En, en, en dan hebt, een echt serieus ballet. Ja, je hebt de mensen waarvan we allemaal denken... dat die het meest fantastisch en het meest gracieus kunnen bewegen... in combinatie met mensen die een handicap hebben. En die stop je bij elkaar en dan ga je kijken wat er gebeurt. Nu stel ik me zo een willekeurige luisteraar voor... die denkt, ja, kom op, wat is dit voor onzin? Dat gekke autootje, een ja. hele boek eraan wijden, ja. een kanta -ballet. En trouwens, dat heb je nog niet eens gemeld... maar Maartje Nevian heeft ook nog een vierdelige televisieserie gemaakt... over dat autootje. Ja, en, Bert... en Bert Kommerij, een radiodocumentaire. Ja. 3 juni uh, te beluisteren. Ja. Ook wel een beetje raar, of niet? Um, Veel eer voor zo'n autootje. Ja, dat. En tegelijkertijd ook een eer aan doorzettingsvermogen. Een, eer aan de, een, een ode aan de vrolijkheid. Uh, Iedereen met, die aan dit project meewerkt of die erover wordt, die wordt gewoon helemaal vrolijk meteen. Um, wat, wat we merken, en dat hadden we van tevoren ook niet helemaal zo bedacht. Uh, de, die balletdansen waarvan we allemaal denken: van, nou, die kunnen dus echt werkelijk alles. En die mensen met een handicap, nou, dat is toch allemaal wel heel erg moeizaam. Juist die mensen die zo moeizaam bewegen, die zijn enorm gracieus en sierlijk in die autootjes. Die balletdansers die hebben een fysieke probleem. Dat wil je dus niet weten. Die moeten smorgen, zeg een paar uur warm trainen, <lacht> willen ze een fatsoenlijke pirouette kunnen doen. Dus wat die twee groepen die zo verschillend zijn met elkaar te maken hebben, is dat ze alle twee heel sterk worden geconfronteerd met de grenzen van hun lichaam. Mm -hmm. En dat ze permanent vechten om dat te verleggen en soepel te houden en een stap verder te gaan en steeds maar iets te doen wat eigenlijk niet kan. Dus daar vinden ze elkaar heel erg op. En dat is een van de dingen die Maatje in de documentaire verkent. Ze laat veel kantenrijden zien en vertelt, nee, laat zien wat zij doen en hoe ze met die autootjes mm -hmm. zijn. Iets over de autootjes zelf natuurlijk. En over die balletdansers. En gaandeweg, nee, je ziet ook uh, de repetities van de dansers en van de rijders. En we gaan dat mengen en je moet je daar sommige, ja, sommige dingen moet je voorstellen... dat die kant als patronen rijden, cirkels tegen elkaar in bewegen of vanaf verschillende kanten aankomen rijden en dan om en om doorsteken. Ja, en inderdaad... op de site heb ik iets gezien van de droom van Maartje. Ja. Het is eigenlijk de droom van Maartje ja. die je dan ook een beetje verwezenlijken ja. ziet. Deurtjes, open deurtjes, dit ja. werk. En we gaan ook... Een, nou, er zijn tien solisten die gaan allemaal zelf iets doen met hun kanten... En we gaan ook een paar dingen doen, echt ook een, een pas de deux... Um, met een, een balletdanser en een, en een kanta. En, nee, en daar hebben we ook al een paar dingen mee geprobeerd. En er zijn dingen waarvan we denken, dat het gaat er dus echt fantastisch mooi uitzien. En ook waar, waarbij ook een... Ik zie helemaal voor me, dit wordt natuurlijk wereldnieuws. Denk je niet dat dit ja. uh, over de hele wereld ja. gezien zal worden? Ik hoop het van harte. Ja. Ja. Het Guinness Book of Records zou ik er in elk geval bij uitnodigen. Ja, het ballet met de meeste kleine autootjes. Ja, dat gaan we zeker ja, tof, halen. dat zou ik zeker doen. Ja, nou, ja. Maar hoe zit het nu precies met dat autootje? Want um, klopt het dat ook, dat hoorde ik laatste keer, dat rijke luiskinderen in het gooien zo'n autootje krijgen om uh, mee naar feestjes te rijden? Ja, ja, ja. Ja, er zijn wel wat verhalen over jongeren in Cantas. Voor een deel is het de klassieke fout, die jongeren rijden meestal niet in kanta's, maar in Brommobielen, in die 45 kilometer mm -hmm. autootjes. Um, dan, die is toch wel wat stoer. Er zijn ook, ja, ook wel mensen die in een kanta rijden van wie dat niet echt de bedoeling is. Maar als iemand een kanta koopt zelf en die kan dan niet meer in rijden. Ik, ik zou maar zeggen, het, het verloop in het bestand van kanta is natuurlijk uit de aard van de zaak nogal groot. Mm -hmm. Dus wat doet de familie dan? En die doet die kanta van de hand. En zo gauw zo'n auto op marktplaats komt, ja, dan is er ook geen regel meer. Of dan is, iedereen kan hem dan kopen. Nou, Normaal krijg je hem alleen maar, Weinberg verkoopt in principe alleen maar mensen met een handicap. Daar is hij voor bedoeld. En ze willen natuurlijk helemaal niet dat die, die vrije regels die nu gelden voor, die, voor de Kanten, dat ze dat zelf helpen ondermijnen. Maar ja, er komen ook autootjes gewoon in de vrije en ze worden natuurlijk ook gejat. Ook, ook ja, want ja. dat is jou geloof ik ook overkomen. Maar was is Rola ja, ja. Ja. ja. En, en um, uh, dan ben je echt in de, in de Aap gelogeerd. Want de, nou ja, het heet De Benenwagen, maar je ja. schrijft ook: het is het enige hulpstuk. Uh, nee, de, de, ik probeer je even goed ja. te citeren. Dat het ook echt een verlengstuk ja. is van, ja. van je lichaam. Ik, ik gebruik hem werkelijk voor alles. Het klinkt heel erg stom. De, de supermarkt is 300 meter verderop. En 300 mm -hmm. meter verderop kan ik best lopen. Je moet natuurlijk ook bijna lopen in de supermarkt. Je moet ook weer terug. Maar goed, dat haal ik. We krijgen de boodschappen niet thuis. Ik, ik ga gewoon door mijn knieën. Dus ik ga met de kanta boodschappen doen. En uh, het is ook de enige oplossing. Hoe moet je dat anders doen? Je kan daar niet connection voor bellen. Een taxichauffeur die denkt, je hebt, je hebt <laughs> En boven, Ja, dat het is onbetaalbaar. Dus ik, ik, ik stap soms echt vier keer per dag in de kanta. En, bedoel, als het goud meer dan 500 meter is, neem ik de benenwagen. Het is je lichaam. Ja. ja. ja. I picture something, it's beautiful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 <laughs> of the joy it brings Jason Moraes met de Freedom Song. En dat is eigenlijk wel een heel toepasselijke titel... voor het onderwerp waar we het over hebben, namelijk De Kanta. Uh, Karin Spanck schreef een boek over De benenwagen, het succesverhaal van De Kanta. Want het heeft je in zekere zin vrijheid gegeven. Ja. Uh, dat beschreef net ook, het verlengstuk van, uh, van je lichaam. Er is een vraag van een luisteraar. Uh, het klinkt fantastisch, zegt uh, Petra van der Plas. Hoever, hoe wordt deze auto gefinancierd? Zelf een spaarpot hebben? Uh, soms wel. Uh, er zijn veel mensen die gebruiken hun PGB ervoor. En ja, andere gelden die je kan krijgen via de, de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Sommige gemeentes uh, vergoeden ze. Het UWV vergoedt het soms ook. Want de, de, de UWV heeft allemaal van die regelingen dat mensen naar school of naar werk kunnen worden gebracht. Uh, en dan blijkt het uiteindelijk goedkoper te zijn om iemand een kant uit te geven. Oh ja, oh ja dat beschrijf je ja. ook van een jong meisje ja, ja. dat aan het conservatorium studeert. Ja. Ja. Ja. Uh, en er zijn mensen die, ja, die uh, zelf geld bij elkaar schrapen en een kanta kopen. Ja. En en dat is niet misselijk, hè? Want ze zijn nee, ontzettend ze, duur. ze zijn duur. Juist ook, uh, ze worden met de hand gemaakt. Dat, dus dat, ze hebben er maar 4.000 gemaakt. Dus mm -hmm. dat, daar kan je niet voor gaan automatiseren. Maar uh, en het klinkt als een behoorlijk bedrag. Tegelijk, die, die, uh, die 45 kilometer autootjes, die liggen ongeveer in dezelfde prijsklasse en dat is toch echt minder. Ja. kwaliteit. Ja, dat plastic, daar duw je zo weer met je <laughs> vinger doorheen. Maar ja, goed, ik zal daar niet op schelden hebben. <laughs> maar um, er zijn ook mensen ja, die, die, die hopen heel erg op tweedehandsjes. Want er worden natuurlijk ook wel auto's ingeleverd weer en tweedehands verkocht. En ja, dat is dan voor sommige mensen de enige oplossing. Ja. Ja. Het is, dat je ja. is trouwens iets uh, typisch Nederlands. Ja. Hè? De, de, in de rest van de wereld vind je ze niet. Nee. Of ze zijn dan uh, uitgeleverd aan een ander land? Ja, uh, er rijdt er eentje in Noorwegen, eentje in Engeland, meen ik. In, in Griekenland, in Portugal. Er zijn vier kantatjes kant omgebouwd door de Nederlandse grondmeij. En die, oh, ja. rijden, die rijden in China rond uh, om daar te helpen zoeken naar gaslekker. Want, want het waren van die handige aanpasbare autootjes... die door smalle straatjes konden. ook zo'n waanzinnig verhaal. Ja. Um, ja, in andere landen, ja, in Duitsland ook een aantal. Het probleem is, in elk land heb je andere regels op dit gebied. In Duitsland bijvoorbeeld mag zo'n gehandicapte autootje niet harder dan 10 kilometer rijden. Nou, en dat gaat niet op. Precies, je... en hij, hij, uh, een Kanta weegt 350 kilo of zo. En in Duitsland mag hij niet meer wegen dan 250 kilo. Dus ze moeten. Nee, dat... En dat kost zoveel aanpassingen alweer dat het niet loont om dat te gaan maken. Bovendien omdat zoveel van die autootjes aangepast zijn aan de bestuurder... hoe regel je dat met iemand die zo ver weg woont? Ja. En hoe repareer je die dingen? Want niet alle reparaties zijn door elke garage uit te voeren. Dus dan, er zit bijvoorbeeld iemand in Griekenland met een inrijkanta. Um, die had daar iets over gehoord en die belde met brak Engels op. En dan, ik hoor dat jullie zo'n autootje hebben. en Kan dat ook naar Griekenland worden gestuurd? Ja, dat kan wel zeggen, maar het is wel erg duur. En hij hing vrij abrupt op, dus hij dacht iets van, nou ja, die was een beetje uit het veld geslagen. De volgende dag stond het geld op de bankrekening van de firma. Nou ja. En ze hebben, voor hem hebben ze speciaal die kant hebben maar ook heel erg doen met die jonge bellen en een vertaler erbij. En alles moet passen, anders heeft hij er niks aan. Maar dit is toch een geweldig exportartikel, Ja, ja maar Kunnen ja. het ze niet wereldwijd ja. overal... Maar het, het passen van die autootjes is echt heel erg lastig. Dat is een de, ze hebben het wel geprobeerd in Engeland, geloof ik. Mm. En dat is toch niet zo'n succes geworden. Dus ik denk dat ze ook denken, klein maar fijn. Het ja, ja. past het ook een beetje bij het <laughs> ja. uh, We spraken net al over Maartje Neefjan, de maakster. Ja. En uh, zij heeft dus die televisieserie gemaakt. En zij vraagt dan in die serie aan zowel de dansers als uh, de kanta uh, de vraag, vertel me de geschiedenis van je lichaam. Ja. Als ik die vraag aan jou stel, waar begin jij dan eigenlijk? Ah, poeh. Um, ik, ik had er met Maatje ook probleem. Ik, ja. ik, ik heb zoveel geschreven en, en gepraat over ziek zijn. Dus ik, ik begin met een, meteen met een soort van sociologisch verhaal. Um, Lekker ver weg. Ja, ook. En tegelijk, Lekker breed. Ik, ja. Um, ja. Ik heb al een tamelijk brak lichaam. Ik... ik, ik um, ik krijg allemaal ernstige ziektes. Het loopt gelukkig altijd steeds goed af, tot nu toe. Je bent onuitroeibaar, kaarsparges ja, is wel gebleken. Ja, mij moet je afschieten. <laughs> heb ik de eerst MS gekregen en dat, nou, dat, dat stabiliseerde zich op een gegeven moment. Ik heb een hersenbloeding gehad en, toen, en ik kreeg borstkanker. Het is allemaal goed afgelopen tot nu toe. Maar ja, ik, ik sta dus niet zo heel sterk, stevig op mijn benen. en um, Ik kan een heleboel... Uh, en ik kan soms echt haast niks. Het gaat zo echt met pieken en, en, en dalen. Ik, bedoel, um, ik moet soms gewoon echt weken bijkomen. Niet veel doen en dan doe ik niet veel anders. Een beetje ja, op bed hangen. Plantjes en, verzorgen en de poes. Ja, en, en, hm. en veel uh, tv-series kijken. En uh, ja, lummelen. Hm. En af en toe uh, weken achter elkaar aan een boek werken. Dat, uh, en die MS, hoe is het daar nu mee? Dat is gestabiliseerd. Dat gebeurt wel. Um, Net zoals niet goed weten waardoor het ontstaat, weten ze ook niet goed waardoor en wanneer het stabiliseert. Maar ik zit bij die gelukkige groep. En um, omdat ik op een gegeven moment gaandeweg weer wat meer ging doen, zijn mijn spieren ook weer wat meer getraind. Ik, ja, ik, ik ben ja, toch wel wat op vooruit gegaan. Um, en tegelijk, ik stond vanmiddag ook te trillen op mijn benen. Ik moet het ook echt niet overdrijven. Um, want schillen op je been, dan, dan ben je gewoon... Ja, nee, dan, dan weet ik van, als ik nou niet op ga letten... dan, dan over vijf minuten leg ik op straat. Dan, dan hou ik het gewoon niet meer vol. Um, ik, ik had ook een boek geschreven, dat heet Niet van niks vallen, de vrouw. Ja, want dus, dat, is... dat deed ik nogal. Ja. Want dit is eigenlijk <coughs> van die elf boeken, je meest vrolijke boek. Of je eerste echt vrolijke boek, hè? Ja, het, is, ja het, is, het, is een echte, het leest als een trein, het is heel vrolijk. Het is, ja, dit is echt mijn meest... Ja. Want is er ook iets veranderd dan in dat opzicht? Ook die prijs, uh, die van Praagprijs, ja. waar we net over spraken... in, in 2009 kreeg je die. En uh, de jury uh, noemde jou toen... een icoon van strijdbaarheid en levenslust. Ja. Is dat er altijd geweest? Want ik bedoel, al die belachelijke ziektes ja. vanaf de jaren tachtig... Ja. Um, en inderdaad, dan zit daar zo'n bruisend ja. type... met ja. een rood kekjasje en... Ja. Nou ja, je ziet me ook niet als het even niet wil. Ik bedoel, ik, um, dan ik, ben je gewoon. Precies, dit dus op de glote, wat echt. ik zeg, pieken en dalen. Dus mm -hmm. als je. Een beetje zo, je hebt van die weerhuisjes toch? Binnen en buiten. Oh, ja. nee. Dus als ik buiten ben, is het goed. Als ik binnen zit, dan wil het niet zo. Hmm. Um, ja, en levenslust. Ik, ik vond toen een heel groot compliment van de jury. Tegelijkertijd, um, ja, als je iets hebt en, en, um, en het wordt een chronische ziekte. Ja, je kan ook niet anders. Je kan het ook moeilijk bedenken. Nou ja, dat is allemaal heel, heel erg... En ik ben daar nu zo verdrietig van. Dat was het dan. Maar je zou ze de kost moeten geven, toch? Die... Ja, tegelijkertijd. Het is een van de dingen die ik prachtig vind in de documentaire. Maartje heeft natuurlijk alle solisten die worden geportretteerd. Mm -hmm. Alle kant mm -hmm. En er zitten mensen bij. Het is echt ja, tamelijk serieus. En, uh, en die allemaal iets denken... En dat ballet is zo fantastisch. Dat gaan wij doen. Terwijl het ze vreselijk veel energie kost. Maar, uh, maar het ze ook weer heel erg veel geeft. Want ineens kunnen ze ook allemaal dingen doen met die auto's. Ze kunnen laten zien hoe geweldig die autootjes zijn. Uh, uh, ze komen op televisie natuurlijk. Is ook heel erg leuk. Uh, en ineens wordt er iets van gevraagd. Ze, kun jij ons laten zien wat je kan? In plaats van vertel eens hoe erg het met je is. Hm. Met die insteek blijkt dat mensen toch ook ja, worden uitgenodigd om, om de, ja, het beste... Nou ja, het is wel mooi dat je dit ja. nu als verklaring geeft... want dat is eigenlijk precies wat jij altijd doet... en mm -hmm. wat ik ook altijd, waarin ik je ook zeer bewonder. Want je laat altijd het uh, uh, ene drama naar het andere... maar dan komt daar weer iets waanzinnigs uit mm -hmm. te voorschijn, toch? Je, precies ja, wat je nu ja. beschrijft. Ja. ja. Tegelijk, heel veel mensen zijn hartstikke inventief. Uh, uh, uh, uh, en verzinnen allerlei nee, uh, uh, ingrepen om hun leven weer op de rails te krijgen, of om, om uh, er het beste van te maken. En we zijn niet zo geneigd om dat te zien. We vinden het veel makkelijker om te zeggen: oh, wat zielig. Mm. En dan door te lopen. Mm. En niet te zeggen: dat is toch wel eigenlijk wel heel erg knap wat je hebt gedaan. Dat soort complimentjes geven, of je verdiepen in wat het iemand gekost heeft om zover te komen, dat zijn me toch een beetje. Maar, maar, maar is het de kern? Ik bedoel, was dat er altijd al? Was je voor al die, al die ellende uh, of, of al die mm. ziektes... Was, was jij toen een levenslustig, strijdbaar kind bijvoorbeeld? Nou, is dat ja. gewoon de kern van ik, Kaan in Spanje? Ja, kennelijk. Ik, ik, ik weet wel dat ik vroeger... Uh, oh, uh, uh, uh, uh, uh, zo'n beetje uh, zo'n jongensachtig meisje altijd in de bouw en in de bomen klimmen. En, en, en, en dat toen ook al heel erg veel vallen had. dat kapotte knieën. <laughs> Um, ik kreeg op een gegeven moment gewoon geen nieuwe majo's meer. En die werden gewoon versteld. <laughs> dat kon je moeder? Dat konden toen alle moeders. Ja. Bedoel, begin jaren zestig. Dat, toen uh, konden, ze dat ja, toe konden ze dat nog. Um, ja, ik ben altijd ja, nog wel... Ja, een rekel geweest. Een vlegel. Dat, uh, ja. Maar dat is ook wel hoe je het zelf ervaart. Het is niet. De, jij kan dat onmiddellijk onderschrijven als zo'n jury ja. zegt: een levenslustig. Ja, maar als iemand anders dat van je zegt, is dat toch wel een heel groot compliment je gaat niet zeggen. Ik ben zo'n voorbeeld van levens... En Als iemand dat tegen je zegt, neem je al oh, wat. Wat fijn, wat prachtig en wat een eer dat je dat zegt. Dus dan krijg je alleen maar een heel erg rode, kop, een Ferrari rode kop. <laughs> die dan weer heel goed bij dat jasje kleurt. Um, uh, die, ik las nog, want ik, ik ging natuurlijk wat dingen over je lezen... en ik kwam een citaat tegen uit, uh, uit de Volkskrant van tien jaar geleden. Mm -hmm. En toen ging het over uh, de MS. En je, je zegt daarin, zo'n ziekte houdt maar huis in je lichaam. Mm -hmm. Onttakelt je, invalideert je, maar je, laat je hem niet maar je laat hem niet helemaal zijn gang gaan. Ja. Heb je daar zeggenschap over dan? Want dat is toch ook precies waar je enorm uh, tegen gestreden hebt, ja. um, met die orenmafia en zo, dat uh, boek wat je ja. in, in de zin van je kan het niet controleren, nee. je kan niet beheersen. Van, uh, ik wil die, die, dat die ziekte mij verlaat. Nee, was, was dat maar zo. Um, maar ik heb het zelf altijd als een, um, als een soort van troost beschouwd en uiteindelijk ook als heel sterkend uh, ervaren dat ik, toen ik me realiseerde ja, maar als het te erg wordt met die ziekte. Dan kan ik altijd wel zeggen. En nou is het mooi geweest. Nu doe ik dus niet meer mee. Nu stap ik haar uit. En de, die wetenschap dat, ik niet, dat die ziekte me niet eindeloos aan het lijntje kan houden. Maar dat ik kan zeggen. Nu knip ik het lijntje door. Tabé. Dat maakt voor mij toch dat ik me minder de speelbal daarvan voel. Dat ik toch weer een beetje toch iets van de regie terug heb. Ja, je draait het om ja. eigenlijk. En ja. wat jij, dan stop ik ermee. Want dat ja. is dan eigenlijk wat tot, je zegt. Niet dat verder. je die ziekte overwint, maar nee. dat je gewoon zegt... En, ja. nu... en heb je daar dan heel duidelijke grenzen? Uh, ik, ik denk dat ik ze heb. Ik, ik weet niet precies hoe het is als ik daar daadwerkelijk voor sta. Ik heb altijd gezegd, ja, die benen die mag je hebben. Daar heb ik ook een notertje voor tegenwoordig. <lacht> maar uh, mijn ogen vind ik een heel ander verhaal. En mijn arm ook. Want als mijn armen het niet meer doen, dan ben ik natuurlijk echt super afhankelijk tegelijkertijd, ik, heb, ik ken ook wel mensen die nou, echt zwaar gehandicapt zijn. En ja, die redden zich toch ook weer. Dus ik, ik weet niet waar voor mij de grens ligt. Want mensen verleggen hun grenzen. Dat ook, denk ik. Ja. Um, met die borstkanker denk ik wel dat ik ook een, een, een, nog weer een andere grens heb. Ik, ik zou, als ik nog weer een keer kanker krijg... ik zou niet zeker weten of ik weer aan de chemo ga. Het heeft me echt jaren gekost om daarvan te herstellen. En... Nou kan het je leven rekken. Maar als je al die tijd ook zo zwaar de naweeën daarvan voelt. Dan weet ik niet of ik, nou de, of ik dan zou zeggen. Nou weet je. Doe mij dan maar anderhalf jaar korter. Maar zonder. Natuurlijk takelijk af. Maar dat doe ik met de chemo ook. Maar dan heb ik tenminste ook een, een aantal maanden. die gewoon goed, Dat ik ook nog kan zeggen. Weet je wat. Ik ga nu nog gewoon een keertje duiken in de Rode Zee. Hm. Dat red je dus niet meer als je in de chemo zit. Hm. Omdat je dan, dan weet waar je ja tegen zegt. Ja. En welk proces je weer door zou moeten. Ja en. en het chemo is fantastisch dat het bestaat. Tegelijkertijd, we, we onderschatten denk ik ook wel echt de, de, de impact die het heeft. Ik heb het van zoveel mensen ook gehoord, zoveel vrouwen met borstkanker... die echt nog jarenlang moe zijn. Het idee hebben van... mijn concentratie en, en, en, en mijn vermogen om te focussen. En ook simpelweg om... Uh, je, je houdt een soort van matheid in je mm -hmm. hoofd over... Um, nog los van het feit dat je tijdens de chemo... natuurlijk echt helemaal uh, nee, behoorlijk ziek kan zijn. Ja. Ik heb er echt heel erg lang last van gehad. Plus, ik raakte ook wel echt... Op, op een gegeven moment... ik, ik raakte ook wel, toch wel een beetje uit het veld geslagen... door al die ziektes. Oh, toch wel. Ja. Nee, maar, nee, maar dat ik serieus <laughs> dacht... Ja, ik, um, ik raakte toch een beetje nou, bijna gelovig bang... als het nou weer goed met me gaat. Mm -hmm. Dan krijg ik vast wel weer een nieuwe... Ergens, laat ik nou maar... Laat mij nou maar voorzichtig op bed blijven. Dan, dat voelt veiliger. Dat is natuurlijk ook onzin. Want in bed kun je ook <lacht> allemaal eigen dingen. Dan kan je nog steeds. Ik kan er van alles. <lacht> maar je ja, hebt toch een beetje een soort van behoud. Laat ik maar niet meer. Mm -hmm. nee. um, en dat duurde toch een flinke tijd voor ik daar een beetje van af was. Maar dat, ja, dat gevoel van dat je eigen lichaam je in de steek laat, als dat een paar keer achter elkaar op verschillende vlakken gebeurt, ja, dat. Nee. Want hoe verhoud ah. jij je nu tot je lichaam? 55 ben je ja. nu? 54? 55. Nee, ik word 55 ik ja, moest precies, heren. in december. Ja. Hoe verhoud je je tot je lichaam? Um, ik ben blij dat ik het heb. <lacht> <lacht> en soms denk ik: nee, de, de verpakking is goed, maar het frame had beter kunnen wezen. <lacht> um, en, en voor andere momenten denk ik alleen maar van... oh, alles doet me zeer, ik weet van voren niet meer waar ik van achter leef. En, en nog weer andere momenten denk ik van... Het gaat, alles gaat echt helemaal fantastisch. Dus het, het is niet één ding. Het zijn al die verschillende dingen tegelijkertijd. Dat weerhuisje heeft nog veel meer kanten bij Ja, jou. maar ook um, de dingen die jij vast kent. Dat er een verschil is hoe je je lichamelijk voelt in de zomer en in de winter. Mm -hmm. Als het buiten mooi weer... dan voelt iedereen zich ook lichamelijk openen en rechten en vieren... en de warme zon op je huid. En als het koud is en het vriest... En je denkt van, en dan zit je ook een beetje 2-9. Uh -huh. dat, uh -huh. dat lichaam maakt zich klein. Dus ja. Fysieke ervaring... je eigen besef van je lichaam verandert... heel veel door omstandigheden. En die ziektes maken het ineens ook allemaal... Alles wordt er extremer van. Maar wat is precies de kracht? Ik bedoel, jij hebt een ontzettende mentale veerkracht, dat moet bijna wel. Want mm -hmm. heb jij enig idee waar je het vandaan haalt of wat het, wat, wat het is? Wat... Uh, ik, ik, ik denk dat het niet veel anders is dan bij andere mensen. Doe moment dat je iets doet en dan komt ook iets. Je, je, je, daar komt iets voor terug. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat mensen, mensen zeggen van nou, jij bent echt een hele leuke meid met veel levenslust. Of dat. Um, die, die, de mensen bij het ballet, de kantelrijders... die zoveel plezier hebben om daar aan mee te doen... dat het ze waard is om dan de dag daarna in bed te liggen. En dat is niet alleen maar wilskracht. Het is ook... Als wat je doet zo ontzettend leuk is... geeft dat een enorme scheut adrenaline. Dus je kan ook wat langer. Maar, maar goed, aan, dan moet je wel zorgen dat je leuke dingen te doen ja, krijgt. En daar betaal je dan een prijs voor dat je dan de volgende dag in bed ligt. En dan moet je voor jezelf afwegen of dat, dat het je waard is. Mm. En dan blijkt heel veel dat mensen toch van harte bereid zijn om daarvoor te kiezen. Dan wel doen, als het zo leuk is. Ik haal er zoveel uit, ik geef er zoveel mee. Ik win er zoveel mee. Dan ga ik morgen heerlijk kapot in oh. bed liggen. Ah, nou schijnt dat met die kantigheid... dus het schijnt ook wel een speciaal slag te zijn. Heb ik ook nooit gerealiseerd, maar dat is wat andere dan zeggen. Ja, ik weet niet. Het gaat door alle lagen van de bevolking heen. We, we, we hebben um, um, uh, inderdaad iemand die op het conservatorium uh, studeert. We hebben een advocaat, we hebben iemand die... Uh, eigenlijk niet heel veel meer doet dan uh, uh, goudvissen en, en, en katjes of honden <laughs> heeft hij, geloof ik. Uh, het zijn ja. mensen die haast niks meer kunnen, mensen die goed betaalde ja, banen dus hebben. Het is, het is niet zo dat die mensen nou per nee. se meer durven of nee. expressiever nee. zijn. Nee. Ze hebben gewoon nee. fijne. Met... Nee, maar het zijn wel mensen die, hebben die allemaal zware beperkingen hebben... en die, die daardoor misschien ook wat beter ja. zijn... Goh, dat en toch wil ik dit. Of, um, en, en nu moet dit anders. Die, die heel erg hebben moeten nadenken over waar ze tegenop lopen. En hoe ze kunnen onderhandelen met dat lichaam. Ja. En, en wat ze nodig hebben om dan wel vooruit te komen. Dus in die zin... Ja, van rotziektes hebben word je soms wel mondiger. Misschien ja. dat dat wel uitmaakt. Ja. Ja. Wat komt er op die tegel te staan? Um, Karin Spank, dit keer. Ja, ja. En misschien het motto uit het boek, maar... Denk, denk... even na, dan ja. meld ik even ja. dat op deze zender zo dadelijk twee dingen begint. Margrethe Rijntjes spreekt met kinderombudsman Mark Dullaert... over de vandaag verschenen kinderrechtenmonitor. En Saskia Stuiveling is ook de gastvoorzitter van de Rekenkamer... over gehaktdag in Den Haag morgen. En Karin Spank, je mag het zeggen. De auto die alles kan voor mensen die niet alles kunnen. De auto die alles kan voor mensen die niet alles kunnen. Goed, en over die auto gaat het de komende weken, dagen... in elk geval uh, op uh, 3 juni. Uh, kunnen we naar de radio luisteren op Radio 1. Dan is de documentaire van Bert Kommerij te horen. En diezelfde avond ook uh, de start van de televisieserie van Maartje Nevian. En dan hebben we natuurlijk nog het boek van Karin Spijnk, De Benenwagen. En uh, daarmee ga je door het hele land. Hè? Met de auto en een stapeltje boeken. Ja, en, en, uh, en de boekhandels willen ook allemaal of ik kan proberen... daar naar binnen te rijden met nou, de kanta. Dat kan vast <laughs> ook nog. Dank je wel, Karin Spijnk. Dit was afdeling 2474, ja, 2474. Dank mevrouw Spink. morgen ontvangen wij Eva Jinek. Tot dan. Radio 1, stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Wat is het reisboek van het afgelopen jaar? Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.